Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Over een half uurtje wordt er symbolisch een punt gezet... achter de gaswinning in Groningen. De missionair staatssecretaris Velbrief zet dan zijn handtekening... onder de wet die de gaswinning definitief stopt. En het gebeurt op een weiland in Kolham, Bij Slochter is dat. Waar 65 jaar geleden voor het allereerst gas werd gevonden... vertelt verslaggever Onno Beukers. Wat ze daar gaan doen is symbolisch... samen met maatschappelijke organisaties... onder meer de Groninger Bodembeweging... gaan ze de wet ondertekenen waar dan in staat dat de kraan dicht gaat en dat er dus geen Gronings gas meer wordt opgepompt. En ja, dan zijn er wat toespraken en uiteindelijk ook nog een mooi gedicht. Dus dat gaat allemaal vanaf vanmiddag half twee plaatsvinden. Koning Willem-Alexander heeft de wet eerder deze week al ondertekend. Een flink deel van het archief van de Belmen-ramp kan openbaar gemaakt worden. 32 jaar geleden vloog er een vrachtvliegtuig in een flat in de Amsterdamse wijk. En 43 mensen kwamen erbij om het leven. Het archief bevat veel info over het onderzoek naar de oorzaak naar die ramp... Eigenlijk zit er een geheimouding op tot 2069, maar dat is onnodig, vindt een adviescommissie. Dat heeft ook alles te maken met uh, ja, uh, vorig jaar in indringende documentaire, nabestaanden of nog met, steeds met heel veel vragen zitten. En wij het als adviescollege van belang vinden dat waar je openbaar uh, iets kan maken, uh, dat je dat ook moet uh, doen. Dus wij hebben dossiers uh, doorgenomen en daaruit uh, blijkt dat het heel goed mogelijk is om uh, ja, gewoon meer openbaar uh, te maken dan nu het uh, geval. Ja, het archief bestaat uit 81 dossiers, en daarvan kunnen 27 stukken sowieso openbaar gemaakt worden. En Hawaii is helemaal klaar met TikTokkers en YouTubers die een verboden wandelroute nemen. De Stairway to Heaven is een lange trap naar een oude Amerikaanse radarinstallatie op een bergtop. En de route is officieel verboden omdat die te gevaarlijk is. Maar onder meer, deze vlogger ging toch naar boven. Ja, het uitzicht is toch wel de moeite waard. So the clouds blew out, en nu kun je veel meer zien. Je see Pearl Harbor over daar. Dit is H3, right? H3. Beautiful view of the sandbar. Oh man, the light looks pretty over here. Gorgeous. Wow. Ja, wij is het nu zat om mensen te moeten redden die onderweg een ongeluk krijgen of die niet verder kunnen omdat ze helemaal kapot zijn. En de trappen worden nog deze maand weggehaald. Het weer dan nog. Vanmiddag eerst nog pittige buien met kans op onweer bij een graad of 11. Later vanmiddag droogt het op en is er ook meer zon. Morgen een mix van zon en buitjes en dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Noord-Holland en die staat op de N242 middenmeer richting Alkmaar. Bij industriegebied Boekelenmeer staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.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 die vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven veld. Drouw maar niet te veel van al die mooie mensen. Drouw maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Ja, welkom terug. En dat uh, begonnen we natuurlijk met wel te rusten, meneer de president. Ja, van Boudewijn de Groot. Ja, ja maar best wel leuk. Uh, uh, Begintune is natuurlijk duidelijk. Het ja. einde van het eerste uur, Vibes. Ja. Tweede uur beginnen we met B Boudewijn de Groot. Ja. En aan het einde natuurlijk, ja. Always look on the bright side. Ja, belangrijk nummer. Ja. ja. Moeten we weer eens nadenken over een nieuwe, nieuw intro-nummertje? Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet, vraag maar. Ja, geen idee. Met, uh, Over nadenken al kan altijd. We gaan, we, ja. Ja. Dat ja. Uh, dat kunnen we zeker. Ik heb in uh, de tussentijd uh, het allereerste uh, nummer van de Zandvoetse Krant eens bekeken. Ja. En die uh, is al uit 2005. Er staat helaas geen datum bij op de beginpagina, op de eerste pagina. Nee, ja. Maar het ziet er wel heel krullig cool van uit. En uh, ja, toen al had je de mannetjes, hè? Oh ja, ja. Hans van Pelt. Ja. En de burgemeester was toen van der Heijden. Zeg zegt nou ja, niks, mij ook nee, niks. Hoor. Mij nee, ook nee, niks. Nee. nee, nee. Dat was wel leuk. En de burgerlijke stand stond er nog in. Dat is tegenwoordig ook niet meer zo, hè? Nee, staat hier er niet meer in. Ik heb nee, meer. is allemaal privé, hè? Oh, Geboren. Jammer. Ja. Indie, Ina, dochter Frans, Scheper, Albert, Anton, Edward en Wendy ik heb Bakker. Van, de, van mijn kinderen heb ik nog steeds die, uh, ja, die ja. aankondigingen in de krant. Oh, ja. En de kerkdiensten staan nog in. Bibliotheek. God, Openingstijden. Leuk, en de Brit schrijft, dat verbaasde me ook inderdaad, ja. ja. Ja. Door de CDA. Ja. Hoe kan dat nou? dat Organiseerd. Achtste, okay. ja. Dus je, alleen als je van de CDA was, had je mee mogen doen. Dus Terecht. Jij niet? <laughs> nee, ik ben niet van de CDA. Nee. nee. <laughs> en ik zag ook inderdaad... Uh, oh ja, de OPZ... Die was het toen al. Oké. Okay. Weet ik eigenlijk niet eens. Nee. Je zit toch langer als dat. En uh... de take 5 was het toen nog. Dat is nu een Nius geworden, hè, volgens mij. Wat is die geworden? Nius. Ja. Nius, ja. Radio stiphoud. Gemeentebelangen Zandvoort. GBZ, hè? De partij. Uh -huh. <laughs> uh, hij veranderde lip. Ja, je zit niet meer, ja. Is er ook niet meer? Nee. Het lokaal kennen we dat nog? Ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, die ken ik nog wel. Is die er nog, of zo? Nee, hè? Oh, ik. nee, volgens mij niet. Dat Café Nuf ja, Juttersmenu. Ah, leuk, hè? Ja, ja. En toch was dat hartstikke leuk, hoor, die, die Juttersmenu van de, uh, ja? Nuf Ja, en, en, en dat heeft Nuf eigenlijk altijd gedaan. Ja? En toen het overgenomen werd, weet je wel, op een gegeven moment ging hij toch van Maru, Maru naar dat, ja. Nuf ja. weer terug. Ja. Hebben ze, zouden ze dat terug doen, maar dat hebben ze niet gedaan. Oh, maar nou maar wordt het weer jammer. Café Neuf, toch of zo? Ja, het wordt ja. weer Café Neuf, gelukkig ja. wel. Ik koop het voor ze, ja. ja. Ja, leuk hè? Ja. En uh, Carnaval alaaf Kindercarnaval, wat nu ook al voorbij is. Is ja. dus vanaf 2005 of eerder al natuurlijk, ja. Ja, ja leuk omdat dat te zien leuk, al hè? die oude. Ja. Hè? Jongen in Zandvoort, De Kinderhoek, filmrubriek. Nou, ongelooflijk, ja. Zeer even over cultuur, dat ja, is nou, best wel veel eigenlijk, ja. Ja. 24 pagina's, ja. Volgens mij is dat nog steeds zo. Ik heb geen idee. Nee? Nee, dat zou ik. Ik zou het niet weten hoeveel de pagina's. De jengs die waren er toen al. Ja, maar die is al heel lang, hè? Ja. En hier staat een advertentie op zijn kop. De, welke staat op zijn kop? Snackbar Het Plein. <laughs> enige, oh, deze. oh ja, die staat op de kop. <laughs> Café Bluis, die was er ook. Ja, is, is die er nog steeds verder? Hè? meer. Paard. Café Bluis is er nog steeds. Ja, we nou. Kom je niet zo vaak nee. Het lopen regelmatig langs. Oh, je loopt er langs, ja. Ja, die en reparatie en zo, oh gij. Ja. Radio en tv, oh kijk eens, ZFM. Oh, hier, ongelooflijk. Zondag begint de country track. Nooit geweten. Had je toen al Goedemorgen-Zandvoort? Uh, ja, ja. Goedemorgen-Zandvoort inderdaad, ja. toebak ja, leeft die, die was natuurlijk toen ook al. Ja, dat doet Jalanta en... Ik uh, en nog niet. Dat is het dan ook al heel lang. Ja. Teppie-seppie, app en vloed. Ja. Zo zie je maar. Leuk om die oude dingen weer eens naar boven te halen. Ja, toch? Een recept voor boerenkool, schotel. Ja, dat is niet meer zo woken. Dat zal wel niet zo zijn. Hè? Ja. Maar goed, ook wel leuk. Gewoon bij... Uh, uh, wat was het? Bij de Zandvoetstrand in het archief ja, eens kijken het archief en wat er anders, het Ja. is. Ja. Dus uh, ik heb uh, een plaatje klaarstaan. Creedence Clearwater Revival. Ja, ik ben er even bezig. Jij bent nog bezig? Nee. Oh. <laughs> Ga rustig verder. <coughs> uh -uh. 55 uh -uh. plus, ja. Ja, oké. Okay. Nee. nee, ik ben klaar. Dank okay. u wel. With Fortunate Son. Ja, I come home to Illinois On the day after tomorrow It is so hard And it's cold here And I'm tired of taking orders And I miss old Rockford town By the Wisconsin border. But I miss you won't believe. Shoveling snow and raking leaves. And my plane will touch down on the day after tomorrow. my eyes, every night, in that dream that I can hold you, they fill us full of lies, everyone buys, about what it means to be a soldier. I still don't know how I'm supposed to feel About all the blood that's been spilled Will God on his throne Getting me back home On the day after tomorrow You can't deny it I don't want to die any more than we do what i'm trying to say is don't they pray to the same god that we do tell me how does god choose whose prayers does he refuse The wheel. Who throws the dice on the day after tomorrow? Ja, mooi nummer. Ik vind het, ja. Echt, ja, ik vind het wel een mooie, ja. ja de, de Wat ik zei. Man heeft zo'n apart geluid. Ja, zeker. Ja. De... Een beetje veel, ja. Heel laag. En, ja. Uh, ja. <coughs> ja, je bent er dus volgende week niet. Ik ben er volgende week niet. En uh, ja, ik ben van plan om dan langer nummers te gaan draaien. Bijvoorbeeld de Echo's van 23 minuten. Dus mensen kunnen allemaal hun uh, favorieten... Ja, okay. in de kader da is toch wel mijn favoriet Ja, kijk of die erop staat. En uh, ja, heel, heel raar, dat heb ik ooit in een discotheek in, uh, in Ibiza. Ja, God, hoe heet dat nummer nou? Een, een, een klassiek nummer is dat. De nee. Bolero. Oh ja, dat vind ik ook mooi. Hè. Ja. Ja. ja. Nou, wel leuk om te doen inderdaad. Ja. ja. Maar welke zei je ook weer uh, In bolle? de Gare da Vida. Oh, ja, staat er ook. niet eens bij. Zalte hey. wel. Ook een lange nummer. Ja. Nou, dit is al genoeg, ja. ja. Sweet child in time. Of uh, child in time, vind ik ja. ook een mooi nummer, ja. ja. Dit vind ik ook full mature, ja, ja. Ja. ja. ja dus dus uh, nou, verzoekjes op de website. Altijd, uh, huh? altijd welkom. Veel van uh, Pink Floyd. Pink Floyd, hè. Ja, ja. Lange nummers. Wat ook wel. Op. Geest niet, mag. Mag allemaal. Mag allemaal, ja. ja. Uh, zal ik een plaatje draaien? Nou, graag, ja. Ja? Daar zitten we voor. Ik hè? heb er eentje van uh, verboden, van Marco Bossata. Was toch tegenwoordig uitgebannen? Ja, dat mag niet, dus die moet je niet doen, nee. Nou, ik doe hem lekker toch. Oh. Uh, morgen zal het vrede zijn. Ja, we hebben het over oorlog, dus. Die end, muziek Door Door kapotgeschoten straten zonder vader, zonder land Loop je hulpeloos verlaten Aan je moeders warme hand Als een schaap tussen de wolven Haar bestemming onbekend En niemand ziet hoe klein je bent Zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend En niemand ziet hoe klein je bent Dat is wel mooi nummer. Het klonk een beetje ja. bekend in de oren op een of andere manier. Ja, volgens mij is het muziek van iets anders gemaakt, hoor. Oh, oké. Okay. Ja, Dat ja nou, mooi. Precies. Leuk. Ja. Dus had jij nog wat... Uh, Ik had, ja, wat goed nieuws. O, oh, mooi. Ja, is toch wel leuk, inderdaad. Ja. Het gaat goed met de boomkikker. Hmm. Dit duurt... Uh, de diersoort was bijna helemaal verdwenen uit Nederland en gold als bedreigd. Maar uit recente tellingen blijkt nu dat we maatregelen en veranderd natuurbeheer hebben geholpen. In Zuid- en Noord-Nederland worden veel meer boomkikkers gemeld, Meld het Ravon. En Ravon is een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Boomkikkers kunnen in bomen klimmen, maar leven het liefst op zonnige oevers van poelen en vennen, zegt de organisatie. Maar ik werd vooral getriggerd dat er is een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Rave ja? on. Waarom, waarom? Wat, wat, wat, wat triggert je eraan? Ja, dat daar ook al een kennisorganisatie van is. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Dat vind ik toch wel, maar mensen zijn er wel. Goed bezig, maar ja, er zijn. Uh, had ik het laatst over, er zijn iets van 8 miljard mensen op de wereld, hè? of zo. 7, ja? hoeveel kennis er elke minuut bij komt. Ja. Moet je over nadenken. Maar ja, als, als ik kijk naar het onderwijs, weet ik niet of dat wel stand gaat houden in de toekomst. Ja, hoor. Maak je, je daar zorgen om? Ja, ik denk dat mensen steeds dommer worden door de computers en de mobiele telefoons. Nou, nee, je ziet wel dat mensen steeds meer opzoeken en daar pikken ze dan wel, te, wel van op, ja. Nee, ik denk niet dat ze dommer worden. Vroeger moest je er meer voor doen, dan bleef het langer hangen. Ja, ja. Weet je, als ik een scriptie maakte, moest ik naar uh, de bibliotheek, ik moest het uitzoeken, ik moest in het ziekenhuis onderzoek doen en al dat soort dingen, nee, dingen meer. ja klopt. Ik hoefde ja. niet alleen maar domweg in te tikken, dat Shut wil gtp. ik weten. <laughs> Shit gtp. <laughs> ja. Nee, dat heb je gelijk inderdaad, ja. ja. Je vroeg ik weet het niet, ik, uh, oh. ik ben niet zo optimistisch. Had je vroeger ook met spiekbriefjes, dan je, moest je het heel klein opschrijven, ja. dan, en dan wist je het, hè. Ja. Ja. Ik, ja, wat ik een Goede samenvatting. Als je een goed spiekbriefje maakt, heb je hem niet nodig. Nee. <laughs> nee. Ja. Jongen, ik had hele handen en armen ondergegliederd en ja? gedaan, ja. <laughs> maar dan wist ik het wel. Ik heb, ik heb het eigenlijk nooit nodig gehad. Heb je nooit een korte rok uh, aangedaan en dan op je dijbeen geschreven of zo? Nee, nee, daar schreef ik nou net niet. Nee, nee. Dat, dat nee op is... mijn armen. Ja. Armen, handen, binnenkant van mijn handen. Ik deed helemaal korte broeken, kon je die een beetje optrekken? Ja? Nee. Nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Nee? Nee, zo ver ging ik niet. Nee. Zo slecht was je niet. Zo, zo... zo goed. <laughs> nou ja, nee, daar, daar kwam ik niet op. Nou, nou oké. Okay. Maar er zijn dus heel veel kikkers uitgezet, hè? in Noord, Brabant en Limburg. Ja. En dat heeft geholpen, die hebben zich voortgeplant en verspreid. En dan komen ze vanuit Limbe Brabant en Limburg naar uh, Noord-Holland en Zuid-Holland toe? Nee, ik denk dat dat uh, West-Nederland is en niet Noord of Zuid. Okay, Want in Noord-Nederland zijn ze wel uitgezet, maar er zijn ook uh, ontsnapte dieren bij particulieren. Ja. Dus ik denk dat ze daar Groningen en Drenthe mee bedoelen. En dat uh, Noord en Zuid-Hond eigenlijk niet is voorkomen. Ah, oké. Okay. Ja, wist ik niet. Nee. Ja, ja en dan het midden Limburg, de Achterhoek en Twente. Ja. Oké. Okay. En in het Noorden, ja. Dus helaas. Nou. En Jij zal ze niet zien. Nee. Ja, we hebben hier ook niet zoveel bomen, hè? Nee. Nee, absoluut niet. Nee, we hebben niet zoveel bomen. Vol, nee. Vol, uh, tegen. En weet maar, je dat vroeger de duinen gewoon echt bosgebied was? Ja. Normaal geen grijs of wat dan? Nee? Nee, dat waren gewoon bossen. Maar als je nu naar het uh, fietspad gaat, richting Haarlem? Ja? Daar aan het begin. Nee, een fietspad? Nee, echt een fietspad, naast de Zandvoortselaan. We vroeger de blauwe trim. Oh, de blauwe trim. Ja. ja? Daar heb je in het begin, dat uh, ja, is huis in de duinen of zo, zit daar. Hè. Ja? Maar daar in het begin van het uh, fietspel heb je zo'n hoekhuis. Ja, daar zijn allemaal boontjes gepoerd. Ja, daar vond ik wel netjes. Een stuk of tien of zo. Ja. Ja. ja. ja. Dus nee, er gebeurt wel wat, ja. Maar volgens mij is het ook hard nodig. Mhm. Mm nou, net binnen een ander leuk nieuws. Hè? Een brandweer wil een paard uit de sloot redden. <laughs> maar het ja. brandt ook in het water. Oh, oh. Oh, ja, een paard is een beetje zwaar, hè? Ja, zeker. Til je niet eventjes zo op. Ja, maar het paard is wel gered, zo te zien. Oh, het was in de Drentse Rode, in het sloot beland, ja. Dat ziet er niet best uit. Nou, nee. Is nou echt gered, is dat paard dat... Uh... Nee. Oh ja, oké. Okay. <laughs> ja, we zitten daar kijken naar een uh, gekantelde... <laughs> de onbekende... Brandweerauto. Oorzaak. Maar dan worden jullie natuurlijk ook gebeld, als dat soort, hè? Oh ja, ambulancepersoneel, Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je nog een ja. leuk verhaal uh, van uh, heb ik nog een? Uh, nee, nee, nee? nee, ik heb alleen maar nare verhalen. Op de een of andere manier word ik constant geconfronteerd met dierenmishandeling. En oh jee. Ja. Dat, dat, dat verhoogt toch niet mijn beeld van de mensheid, laat ik het zo zeggen. Nee, is het zo erg? Ja? Nee. Ja. Ik, uh, we werden geroepen bij een, uh, door uh, mensen in het uh, Halemermeerse Bos. Ja. Die stonden bij een, een kuil en daar lagen... Uh, Kleine baby konijntjes in. Ja. En eentje daarvan leefde nog. Ja. Dus wij zijn erheen gegaan. Inmiddels was dat ene. Uh, ook overleden. Ook overleden. Ja. En een andere die nog leefde was door een uh, hond gegrepen. En die beesten zijn gewoon levend begraven. Oh, ja. die, die, die konijntjes. Ja, ik ja. vind dat. Ik kan, kan me daar zo weinig bij voorstellen. Ja, nee, dat is wel raar. Dat, ja. Uh, ja. Ja, dat vind ik jammer. Ja, triest inderdaad, ja. Ja. Dus. ja. maar goed. Maar het begint allemaal bij normen en waarden en opvoeden. Ja, maar was het vroeger ook zo erg? Nou, het waren minder mensen, dus het gebeurde minder vaak. Hè? Ja. En misschien, uh, ja, uh, nu kom je ermee naar aanreken door het nieuws en door je vrijwilligerswerk en zo. Dus, uh. Nou ja, hoeveel heb je nodig om van een dier over te gaan naar een mens? Nou, Ik voel mij wel verheven boven dieren. Ja, ja, maar als jij dieren kan mishandelen, denk ik dat de, de, de opvolgende stap. Mensen mishandelen. Mensen, ja. Nou, dat is ergens ze ook al die seriemoordenaars die zijn met dieren. <laughs> met, met dieren, dieren begonnen. begonnen. Nou ja, goed. Ja. Het is hetzelfde als dat alle alcoholisten wel eens melk gedronken hebben. Dat wil niet zeggen dat iedereen die melk drinkt, nee, alcoholist wordt. Ja, nee, dat is ook weer waar. Ja, dus, ja. ja. ja. ja ik vind dat heel moeilijk. Ja, dat, zeker. Uh, ik heb nog een, uh, een oorlogsliedje. En daar wist ik eigenlijk niet van dat dat een oorlogsliedje was. Oké, okay, nou, allemaal. Die is langs. van Marlene Dietrich. Ja? Uh, Lily Marleen. Oh. En dat is een... Uh, liedje uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat wist ik wel, maar ik weet niet waar het over gaat. Het is gewoon een ofzo. of Ja, ja. Dus. Die wil ik even draaien, dan ga ik over naar de politieke liedjes. Uh, oh, kwartiertje politiek. Ja. ja. Laat me horen. Ja. Schritte kennt sie deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie doch mich, vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen mit dir will mit dir. Stillenraum aus der der Grund, hebt sich wie im Traumer dein verliebter Hund, wenn sich die späten Nebel dreht, wer wird bei dir Laterne stehen mit dir, Lilly met mit dir Lilly. Die, le, le, ne, die, le, lie, Hij wil de macht niet kwijt. Hij wil zo graag in die oval Office blijven zitten. <middel> maar beiden zijn Mocht ik nog maar even in die Oval Office Waar het leven altijd tof is En ik alles nog beslis, Mocht ik nog maar even hier ik zal er altijd voor blijven vechten, in alle staten, naar de rechter. Omdat ik dit zo mis, kon ik maar even beiden zijn. maar even Biden zijn. Ja, het ja, is goed dat je het zei, want ik had het niet door, nee. Nee, jij had hem niet door. Hè? Ik had hem niet door, nee. nee. Dus, uh... Maar goed. Moet ik nog even... Uh, agenda uh, doen? Agenda doen, prima. Stadschouwburg uh, in Haarlem. Het is vanavond en morgen is daar het toneelstuk... Het achtste leven voor Brilka. En het gaat over een uh, Georgische familie een monumentaal familie-epos... dat zes generaties ontspant van 1900 tot nu. Het moet een heel goed boek zijn. Oké. Okay. Het zegt me ook niks, maar het moet heel mooi zijn. En het ah. bijzondere is... het duurt vijf uur. Vijf uur? Ja, dus om half zeven moet je... het begint het, tot half twaalf. En je krijgt wel eten en dan is het twee keer pauze. Ongelooflijk, hè? Oké, okay. ja. ja. Dus u bent gewaarschuwd. Het moet heel mooi zijn, maar... Het is een ja. lange zit. Ja. En dinsdag is schoultoneel. Nou, daar gaan alleen de ouders naartoe, denk ik. En donderdag 25 april. Casper van der Laan. Casper van der Laan, maar dat is al helemaal uitverkocht. Ja. Dus daar zou ik maar niet naartoe gaan als jouw was. Nee. Ik ga zelf naar uh, zaterdagavond naar uh, De Liefde in Haarlem. Hè, dat kleine. Aan ja. een neutro. Gezellig, ja. Ja, die ken ik niet hoor. Nee, wat verwacht je ervan? Het is cabaret. Het okay. moet wel leuk zijn. Ja. De unieke ananotomon werkt aan nieuw materiaal. Ze wil iets spannenders. Okay. Iets anders. Misschien iets gevaarlijks. Oops. Iets waarvan je brein uit elkaar klapt. Dus een avond bij ananeut. Ananeut. <laughs> Voelt je langs bizarre gedachtenkronkels en geestige woede. Ze worstelt zich, nog altijd gefrustreerd... En op onvoorspelbare wijze het leven door. Ga mee op zoek. En deze keer is ze niet bang om te schieten. Dus ja, ben benieuwd. Ja. Nou, het is al. Ze heeft al drie succesvolle programma's gehad. En dat, uh, ik denk dat het nu een beetje een uh, try-out is of zo. Hè? Ja, leuk. Ja, zeker. En dus dat is morgen. Ja, ben, ben benieuwd? Ik ook, ja. En de rest is allemaal uitverkocht. Een dubieuze avond. Bakker en bakker. Ja. O, het liefde. Ja, dat gaat volgens mij best wel goed. Ja, ja mooi toch? Ja. Ik had uh, ook Tim Frans willen zien vorige week... maar dat was ook uitverkocht. Ach. Helaas. Ja, die, er, die vind ik erg goed, Tim Frans. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog Phil... in de Haarlanden, de vroegere Philharmonie. Ja. Vanavond is daar Leonie Lan Jansen. Die gaat solo optreden. Ik wist niet eens of dat een zangeres was. of was toch een... Uh, ja. Ja. een DJ of zo? Maakt niet ja. uit. En morgenavond, 20 april, zaterdag, uh, Candy Dulfer presents the Purple Gem, Of iets van E. zo. Dat is toch wel uh, echt ja, de jam. Maar moet je kijken wat de kaartjes kosten. Ja, ach, rond de 50 euro. Ja. Nou ja. ja, ja. Uitverkocht. Ja, inderdaad, ja. ja. Gaat via Ticketmaster, denk ik, of zo, Ja, ja. ja. En dan als laatste, zondag, komt uh, Holland Barok en Janine de Biek. Die gaan de carnaval barok uh, spelen. Ja. Dus een beetje klassiek, maar ook heel mooi natuurlijk. Ja. Nou, plaatjes, dan zal ik even kijken of er nog iets in zand voor te doen is. Ja, ja dan ja. gaan we uh, over de muur van het Klein Orkest. Oh, ook mooi, ja. Oost-Berlijn.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 Soms ook in het Westen willen zijn, omdat de brood ligt soms bij de Gedechtniskerkje, soms op het Alexanderplein. Toch blijft dit een heel mooi. Ja, ik ook. Ik vind ja. ook inhoudelijk vind ik het zo mooi. Ja, en, en, en toch ook weer actueel door de rare voeding. Ja, bijvoorbeeld dat hij zegt... Uh, alleen als je geld hebt is de vrijheid, de vrijheid niet, duur. niet duur. Ja. Erg mooi. Dat vind ik een van de mooiste nummers inderdaad. Ja. ja. ja. En mooi gezongen, mooie ja. muziek. Dus uh, alles. Doet hij. Nou, nog meer uh, cultuur. Want we hebben het laatste nieuws natuurlijk... van... Uh, vandaag inderdaad ja zo ja. tien voor gis, twaalf gisteren gis om vijf uur is dat bekend gemaakt zo en wij weten het al wij, wij zeggen wij, het al oh, weer oh wat ja. zijn wij weer up ja. to want het Zandvoorts Museum krijgt een nieuwe uh, directeur Helianse is uh, opgestapt ja, ja ik weet niet Net, netjes maar volgens mij ja ze gaat het anders doen en Aralie Ruhe de 36 jarige Amsterdamse is de opvolger van Hille Janssen. En ze begint op 1 juli. Ja. En in de persbericht noemt het Zandvoort Museum de nieuwe directeur... een ervaren professional met een achtergrond in cultureel erfgoed en marketing... die de ambitie van het museum verder kan voortgeven... vormgeven met haar expertise en visie. Zij is uh, Arely Roué... is opgeleid aan het Rijnwaard Academie voor Cultureel Erfgoed... Ja. En na haar studie heeft ze meerdere musea, culturele instellingen en festivals gewerkt. En ze voelt zich aangetrokken tot het Zandvoort Museum vanwege de rijke geschiedenis. Nou, keurig. Nee, nee, is toch? Ja. En ze wil er vooral voor zorgen dat het uh, gaat groeien. Nou, hoi. Ze heeft een huis in Amsterdam, maar wil in Zandvoort gaan wonen. Oh, ik heb nog een appartement te koop. Je is net verkocht, zeg je. Ja, maar is het is nog niet getekend. Als, dus als je veel biedt, dan... Voor uh, <lacht> <tie> Vijf ton mag ze hem hebben. Ja hoor. Ja. Dus wat dat betreft... Ja. Ook dat hebben we weer heel goed gedaan. Ja. En dan heb ik nog een, uh, een liedje... met Andries uh, Thunruum... met realistische kinderliedjes. Keurig. Ja. <tie> En dan begint dat begint al bij de kinderliedjes, hè? Ja. De kinderliedjes, dat is ook zo'n absurde weergave van de werkelijkheid. Ja, nou, dat is het nu, want hoeveel... Ja, ja, komt goed. Oh, ja, vind ik. Toch, goed. ik zag twee beren broodjes smeren. En er twee beren broodjes smeren en ben je geen kinderliedje aan het zingen. En heeft papa LSD door je printer gebracht.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 Je bent al 66, werken tot je dood bent, geen A.O.W., geen o. Altijd is kort, jak je ziek, want Achmea betaalde haar chemo niet.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 Schipper mag ik overvaren, ja of nee? En moet ik dan ook geld betalen, ja of nee? Jaaa! Ja, die was van zichzelf eigenlijk al... Uh... <lacht> Twee zorgbestuurders gingen uitsparen met botjes die niet voor hen bedoeld waren. <lacht>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 Oh, wacht. De, de laatste, de allerlaatste heeft een soort van dansje, die kennen jullie allemaal. Lekker superleuk. Met heel maar die te doen. Daar komt hij. Oh zwanger van je om. nemen. We gaan afscheid nemen. Volgende we week ben je helemaal alleen. Ja, dan gaan we lange num nummers draaien. Dus of jij nog op de Facebookpagina dat wel even wil aangeven. Ik ga het op en? de Facebookpagina. Uh, uh, dingen zijn altijd welkom. Huh? Verzoekjes, Verzoekjes dat. zijn. dat. Ja. Verzoekjes nou, zijn altijd welkom. Ja. ja. Dus, uh... Bedankt. Iedereen goed weekend. Ja. Doe voorzichtig. En, uh... Blijf gezond. En tot. Nou, dit voor mij over twee weken. Ja. En voor jou uh, volgende week. Ik volgende week weer.